Met het NOS-journaal. Op het terrein van Kamp Westerbork is het onthuld voor Zuidmoelukkers. In het voormalige doorgangskamp uit de Tweede Wereldoorlog woonden 20 jaar lang Molukse gezinnen, in totaal zo'n 3000 mensen. De laatste vertrokken in 1971. Het herdenkingsteken bestaat uit originele delen van een keukenbarak van woonoord Schattenberg, zoals het kamp heette in de tijd dat er Zuidmoelukkers woonden. Niet alle Molukse groeperingen zijn er blij mee. Een aantal vindt dat een barak meer aan de Joden dan aan het Molukse verblijf in Westerbork doet denken. Twee Syrische parlementariërs hebben hun zetel opgegeven. Ze protesteren zo tegen het geweld dat het regime van president Assad gebruikt tegen demonstranten. De twee waren vertegenwoordigers van Daraa. Ook een door de overheid aangestelde geestelijk leider uit Daraa heeft zijn functie uit protest neergelegd. In Daraa wordt al wekenlang geprotesteerd tegen het regime... Tienduizenden mensen kwamen vanochtend in verschillende Syrische steden bijeen om de slachtoffers van gisteren te begraven. Toen schoten orde troepen meer dan 100 betogers dood die een einde willen aan het bewind van Assad. Vandaag werd opnieuw met scherp geschoten op betogers. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij zeker 12 mensen omgekomen. Na twintig jaar restauratie is de toren van Pisa in zijn oude glorie hersteld. Net voor Pasen zijn de laatste stijgers weggehaald. Het marmer is weer schoon. Vuil en teksten die erop waren gespoten of erin waren gekrast zijn weggehaald. De scheve toren is nog nooit zo wit geweest, schrijft een Italiaanse krant. De werkzaamheden die ervoor moeten zorgen dat de 56 meter hoge toren niet schever gaat staan, verlopen goed. Door het plaatsen van zware tegengewichten is de toren de afgelopen jaren een halve meter minder scheef gaan staan. Het weer. Het koelt vanavond langzaam af. Morgen opnieuw zonnig, temperatuur tussen 21 graden aan zee en 26 in het binnenland.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 ...en Richard Buiteneck. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit... ...aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond voor het eerst verzorgd door onze agendahinde hinde Dionne Scheurs, onder supervisie van Herman Harms. Dus mocht er iets misgaan in de techniek, oordeelt het dan niet te zwaar. Het is de eerste keer voor Dionne. Beste luisteraars, deze maand gaan we iets nieuws doen. We hebben een themamaand en in een themamaand nodigen we gasten uit... ...die min of meer over hetzelfde onderwerp komen vertellen... Deze eerste themamaand gaat over de wandeling naar Santiago de Compostela en in de twee vorige uitzendingen hadden we dan ook gasten die naar Santiago de Compostela zijn gelopen. Vanavond is de derde en laatste uitzending van deze themamaand en we hebben de gast Simone Avina. Ze heeft de laatste 800 kilometer van de wandeling gelopen en heeft daar een boek over geschreven. Daarnaast is ze zangeres en ze heeft al verschillende cd's gemaakt. Herman en ik zagen we optreden op een bijeenkomst van de Santiago de Compostelle genootschap in het Rossi Stokruziehuis in Haarlem. En we waren meteen verkocht. Ik had het hele optreden kippenvel, zo mooi vond ik het optreden. Nou, welkom Simone. Ja, welkom. Of, maar, hallo. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Heb je al vaker radio gedaan, waarschijnlijk Ja, oh, ja zelfs ja, ja. tv. Binnenkort op tv, hè? Klopt. Nou, onderwerpen die we vanavond aan bod uh, laten komen zijn uh, waarom wilde Simone deze tocht lopen, uh, hoe was de tocht en wie is Simone wie Dus dan kan je ook wat meer vertellen over de, wat je doet. En natuurlijk besluiten we met een mooi stukje voorgelezen door onze gasten. Nou, Simone, je hebt ook uh, een eigen cd meegenomen. De, de nieuwste cd uh, Home. Klopt. En het uh, eerste nummer, uh, Who is the soul called me? Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, Who is the soul called me? gaat uh, over de vraag van wie ben ik eigenlijk? En uh, met die uh, vraag ben ik die Zand, toch naar Santiago de Compostela eigenlijk gaan lopen. Wie ben ik? Waar gaat het leven werkelijk over? het gaat echt over identiteit? Ja. Oké. Okay. Christel moest altijd zo omlachen als ik dat zei, maar... Uh, Eben, weg hebben. Ja, te nou, wat een, wat een prachtig nummer, Simone. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Simone Awina. En zij is zangeres en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. En we gaan het nu hebben over waarom wilde Simone deze tocht lopen. Nou, Simone, we beginnen gewoon met een vraag. En ja. ik zou zeggen, steek van wal. Ja, uh, ik ben deze tocht gaan lopen in mei 2008. Of nee, in, uh, in juli 2008. Omdat ik in het voorjaar van 2008. En acht tegen een burn-out aanzat Ik was uh, heel intensief met mijn zangcarrière bezig geweest Die vijf jaar daarvoor Die hadden mij ook naar Amerika gebracht Waar ik vier en een half jaar gewoond heb En geweldige momenten meegemaakt heb Maar ja, ik ben daarheen gegaan met een grote droom ook, uh, Hopende Celine Dion op te volgen in Las Vegas Beroemd te worden ja. Beroemd te worden En uh, mijn eerste show in New York Daar zaten vijf mensen in de zaal allemaal uitgenodigd En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden te noemen Ik heb ook geweldig optreden dus meegemaakt en heel veel prachtige momenten, maar ook heel veel eenzaamheid en teleurstelling. En uh, ja, op een gegeven moment raak je op hè, als je ergens heel veel energie in stopt en uh, vanuit ook een verkeerde hoek uh, omdat ik iets wilde bereiken. Ja. Uh, dan raak dan je gaat, tegen... Dan, dan gaat het mens, bij mensen zoals jij gaat het nog harder spelen. Ja. Ja. Als je, als je te, niet helemaal 100% zuiver is. Ja. Dan uh, ja. Kom je jezelf tegen. Ja, ik merk het ook zelf. Ja. Ja. En dus uh, zat ik tegen een burn-out aan. En ben ik op aandraden van kennissen. Die pelgrimstocht in Santiago de Compostela gaan lopen. Ja. ja, en die heeft mijn leven veranderd. Ja, ik vind het wel uh, heel erg knap. Uh, dat je burn-out hebt en dat je dan paar maanden daarna al die wandeling gaat doen. Hè? Want mensen krijgen heel erg de neiging bij burn-out. Ik ben coach, hè, dus ik, ik heb veel mensen die burn-out hebben komen, komen langs voor mij. Die hebben heel erg de neiging om juist in een hoekje te gaan kruipen en, en niks meer van zich laten horen. En dat kan zo een jaar, anderhalf jaar duren. Maar jij hebt uh, zoiets van, nee hoor, burn-out hop, we gaan, uh, we gaan doen de rugzak op. Nou, je, ik zat er tegenaan. Hè? Dus ik, ik zat uh, nog niet in een burn-out. Maar ik, uh, ik sliep slecht. Uh, ik huilde veel. Ik, uh, als ik een kwartier achter de computer zat, dan had ik knallende koppijn en ik kon gewoon niks meer, ik had totaal geen energie meer uh, ik kon niet meer nadenken ik, ik, ik wist echt gewoon niet meer hoe ik nu verder moest en uh, ja, ik ben nooit een type ge geweest van, uh, van in een hoekje wegkruipen eigenlijk op die manier dus toen mij aangeraden werd die tocht te gaan lopen... en toen ik dus hoorde wat, wat het resultaat daarvan is... van zo'n tocht lopen... had ik het gevoel van... ja, weet je, volgens mij is dit... En, en mijn ziel, zei dat eigenlijk ook... gaf me die bevestiging van... ga dit maar doen. Het is goed voor je. En dus ben ik met mijn rugzakje... op een 8,5 kilo vertrokken. En ik ben met de intentie gaan lopen... om alles los te laten wat niet meer bij mij paste. Ja, en het bijzondere is... als je iets een intentie neerzet... dan zet je een energie in gang... en zo ben ik dus op die tocht, ben ik mezelf enorm tegengekomen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ik wil alles loslaten wat niet bij me past. Nou, ja, kom maar op. Dat, dat door door blijft er een spoor? Dat blijft er een spoor ja. achter je liggen? Ja. Dat is heel veel. Ja, dat kan ik maar me voorstellen, maar ja. het, het mooie vind ik ook wat er dan gebeurt, is dat er wat op dat moment niet meer bij past. Hè. Want daarna komen er natuurlijk weer andere dingen en zo blijft het, uh, het leven een pelgrimsreis eigenlijk. Ja. Simone, een vraag. Tussendoor dan eventjes... Um... Je bent via Schip Luiden, hè? via die mensen die hebben jou volgens mij getipt van de houdenpeil uh, om die tocht te gaan lopen. Maar wat had je dan al voor die tijd met spiritualiteit? Um, nou, eigenlijk ben ik al vanaf kind een gevoel geweest. Ik heb altijd wel, wel uh, energieën gevoeld. Ik heb het nooit echt kunnen plaatsen. Ik ben er ook een tijd bang voor geweest. En op een gegeven moment toen ik in Nieuw-Zeeland woonde, want ik ben dus met mijn uh, verloven, dat is weer een heel ander verhaal, uh, op 21-jarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd. En daar uh, twee jaar later zag ik een advertentie in de krant, ik las nooit de krant en, en al helemaal niet de advertenties, maar ik werd er naartoe geleid en ik zag Reiki en ik had echt iets van nou. Ik ga bellen, wat is dit? En ik voelde dat ik daar naartoe moest. Dat heb ik Rijkje 1 en Rijkje 2 gedaan? En dat heeft eigenlijk het hele proces in gang gezet. En ook het proces van bewustwording. Dus uh, daarna, um, ja, dan, dan ga je mediteren. Dan ga je in een healinggroep. En dan. Uh, Boeken lezen, workshops volgen, nou ja, het hele pad. bewandelen. wandelen. En die pelgrimstocht, dat is voor mij niet om religieuze reden. Want ik ben dus niet gelovig opgevoed. Um, ik geloof wel in een hogere kracht, een hogere macht, zeg maar. Um, maar ik geloof ook in de kracht van jezelf. Dat jij verantwoordelijk bent voor het creëren van je eigen leven. En um, ja. Ja, als je doet wat je altijd. Als je blijft doen wat je altijd doet, dan krijg je wat je altijd kreeg. Hè. Dus je moet ja. af en toe jezelf een schop om je bibs geven. Jij filosofisch bezig, Herman, uh, vanavond? Ja, ik heb hem voorbereid. <laughs> <hijngen> ja. okay. Sorry, laat je niet weer houden. ik Ga door hoor. Ja, ja, ja. Zal ik wel eens een vraag stellen? Jij, jij zegt van ik, ik luister naar mijn ziel en uh, toen kwam, uh, kwam mijn ziel met deze boodschap. En ik, ik, ik heb ook een uh, aantal nummers van je, ken ik van je. En je hebt het vaak over je ziel. Mm -hmm. um, kun je er iets over zeggen hoe, je, hoe jij contact maakt met je ziel? Kun je dat, kun je dat, kun je dat zo zo uitleggen? Um, nou weet je, dat gaat op verschillende manieren. Uh in mijn beleving. Weet je, het ene keer is het uh, uh, mijn hart die spreekt en de andere keer kan de natuur tot me spreken en uh... Andere keer is het een lied, Dus het is Weet je, ik geloof dat ik gewoon veel groter ben Dan alleen maar dit lichaam Dat ik in verbinding sta met, met alles Eigenlijk en iedereen om mij heen Dus uh, als ik een onderdeel ben van, van het grote geheel Dan kan jouw ziel Tot mijn ziel spreken En uh, als, ik daar, als ik daar open voor sta Dan kan ik ook die Informatie ontvangen Dus het komt eigenlijk bij mij op, op verschillende manieren Kijk, dat dacht ik nou dat jij dat goed kan uitleggen Ja. ja. Nou, nou ja, ik dus, weet niet. Dus, ik het dus is me heel heel nog nooit eerder verhaal, nou verteld zo of gevraagd over dat. Ja. Dus ik ga daar zelf natuurlijk ook over ja. nadenken. Ja. Ik zou je vertellen, ik, uh, ik heb uh, vorige week heb ik een, uh, een, een terugkomdag uh, georganiseerd voor die voor een communicatieworkshop. Uh, nou, dus uh, die mensen staat voor mij in de groep en dan draai ik ook altijd muziek. En ik heb jouw nummer gedraaid, het Journey Through My Soul. En uh, toen ik zo uh, zat, en dan zitten we ook allemaal stil, dacht ik. Wauw, het is het eigenlijk ontzettend mooi om hier nu iets te vertellen. Het was een gevorderde groep. En ik denk dat kunnen ze wel aan. Dus heb ik verteld wat een ziel voor mij is. En ook heb gevraagd aan hen wat, wat een ziel was. En, nou, je hoorde gewoon de kwartjes vallen bij ze. Wow, wauw, wat is dit mooi. Wat, wat betekent eigenlijk ziel? En, en, en dat toen heb ik aan het einde van de, van de les heb ik nog een keer hetzelfde nummer gedraaid... Journey to my soul. En, en nou, en aan het einde hadden we dus ook een soort feedback rondje... en heel, iedereen kwam eigenlijk terug met het verhaal over die ziel. Mm. Wat, wat ontzettend... Wat, wat voor impact dat uh, had eigenlijk bij ze. Ja, wat mooi. Ik denk, denk dat, ja, ik denk, ik denk dat zo'n ziel veel meer impact heeft op ons leven... dan wat we met ons alle bevraagd bewust zijn. Hè? Ja, en het uh, ervaren van je eigen grootsheid... maar tegelijkertijd je eigen zachtheid... Want voor mij is in verbinding zijn met mijn ziel is heel zacht heel ja. en heel uh, liefdevol. En dat heb ik bijvoorbeeld als ik op het podium sta. Dan kan ik zoveel liefde voelen. Dan, dan, is, dan is er iets groters dan, dan dit lichaam. Wat zingt eigenlijk. Hmm. Of door mij beweegt. En um, valt hoe iemand eruit ziet. Of wie iemand is valt gewoon weg. Ja. Maar voel je gewoon alleen maar liefde. En ik geloof dat dat de, de, de essentie van de ziel is. Liefde. En dat is niet altijd. Ik kan er niet altijd bij komen. Maar het is wel mijn verlangen om daar steeds meer ja. naartoe te gaan. Ja, En mijn fantasie is dat als je heel veel contact maakt met je ziel. Maar ook naar luistert. Dan is dat wat je wil en dat wat je nodig hebt. Dat komt in één lijn. Mm -hmm. Maar als je te weinig luistert naar je ziel. En je ziel krijgt toch altijd zijn zin. Hè? Want dat is een beetje mijn fantasie. Hè? Van je, je ziel kijkt wat je nodig hebt. En dat krijg je ook altijd gepresenteerd in je leven. Dat, dat gaat dan sterk afwijken van wat je wil. Dus een, mm -hmm. weet je, dan wordt het een heel turbulent leven. Zo mijn ervaring is als je gewoon in je ziel luistert. All right. Dan krijg je eigenlijk wat je wil en wat je nodig hebt. Dus dat komt bijna in één lijn. Dus dan krijg je echt het gevoel dat je op zo'n rivier roeit... maar dan met de stroom mee. Ja, een heerlijk gevoel is dat. Dan gaan deuren gewoon open... en je hoeft er niets voor te doen. Ja. En dan krijg je ook geen burn-out. Ja, precies. Ja, nee, ja. ja. ja. Nou, dan zijn we even terug naar ja. het begin. Uh, ja, want ja. dat gebeurt. dat heb ik zelf ervaren. Ik heb uh, op heel veel deuren geklopt... in Amerika ook bijvoorbeeld... en er zijn er heel veel open gegaan... maar ze gingen ook weer dicht. Terwijl... Want ik wilde te graag. Ik wilde het te hmm. graag bereiken. Terwijl na die tocht. Hè, ik wilde niet meer zingen. Zo ben ik ook aan die tocht begonnen. Van, ik wil niet meer zingen. Ik was er alleen maar gefrustreerd door. was ja, ik klaar mee. En dan kom je er op die tocht achter dat zingen is gewoon wie je bent. Ja. En je kan niet anders en je wil niet anders. En uh, nu interesseert het me niks meer of ik uh, Celine Dion opvolg in Las Vegas. Uh, het interesseert me niks meer of, uh, hè, of, ik, of ik ooit nog op een radiostation te horen ben of op een televisie ben. Zo. Ja, met interesseert me niet meer. Uh -huh. En het fijn is, dan gebeurt het gewoon. En dan komen mensen als ja. jullie naar een concert naar mij toe en zeggen: hey we zouden die op op, in, in de uitzending willen hebben. Ja. En dan zeg ik: Oh, wat leuk! En, dan komt maar voor de... tijd en die zegt donderdag van de uh, langs. Ja, ja. bijvoorbeeld. En, uh, en zo werkt het dan. En het fijn is dat, het dan, dat je dan met die stroom meegaat. En dan kost het geen energie. Ja. Maar dan gebeurt het gewoon. Het energie. En dan. Als je, ik denk echt, als je tegen een burn-out aanzit of een burn-out. Heb, dan klopt er iets niet in je leven. Ben mm -hmm. met, met je het met me eens? Tenminste, dat ook ik het ervaren, want ik heb zelf die wandeling toen ook gelopen. Dat het uh, misschien wel het belangrijkste thema van, het, uh, van die wandeling is loslaten. Ja. ja, constant. Dat hoor ik jou ook in jouw verhaal, hè? Ja. Het is, uh, je hebt alles losgelaten: alles, alle concepten, alle, alle ideeën. En daardoor, omdat je het nu hebt losgelaten, gaat het stromen. Ik heb ook hoor een beetje hetzelfde verhaal als To Be. Die, die, die waren hier ook. Die hebben, een, uh, die hebben heel hard in hun carrière gewerkt. En het ging ook niet heel lekker. Toen kreeg ze een vreselijk ongeluk nou. in uh, Peru. Ik weet niet of je dat nou, hebt gehoord, hè? Ja en daarna hebben ze heel veel inzichten gekregen en ze hebben daarna alles losgelaten en ik voelde gewoon toen, toen Paul hier zat wauw, nu gaat het stromen, nu valt het op zijn plek en, uh, dus het ook weer loslaten ja. alleen hij moest dat dan op een andere manier ja, helaas ik zit met kippenvel hier gewoon ja. Ja. Nou, misschien wordt het een mooi moment om dan het volgende nummer te nou, gaan het volgende nummer gaat ook over loslaten willow oh, okay. in the wind, hè? Het, het als een willig in de wind zijn, de tekst gaat uh, like a willow in the wind, I will touch the ground but I won't be broken, dus als je flexibel bent als een willig kun je de grond af en toe raken maar je veert weer terug terwijl als je strak vast wil houden aan dingen dan breek je ja. Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman en... en Richard Buitenhek. Vanavond hebben we als gasten Simona Awina. Zij is zangeres en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over hoe was de tocht. Nou ja, de vraag zegt het al, hoe was de tocht? Hoe ben je precies begonnen? Uh, oh, oké, okay. dat is een andere vraag. <laughs> okay. uh, ik ben begonnen in Saint-Champier-de-Port, dat is aan de voet van de Franse Pyreneeën. Het is ongeveer 800 kilometer naar Santiago. Nou, die eerste dag was vreselijk. Uh, ik ben vrij onvoorbereid op pad gegaan. Ik had de dag van tevoren he, daar besloot ik dat het wel handig zou zijn om een AWB boekje te hebben met de routebeschrijving erin. En um, daarin zag ik toen ik die openbladerde dat de eerste tocht 8 uur lopen zou zijn, zwaar, extreem zwaar. En um, uh, ja, schrik hier rot. 8 uur lopen op één dag, dat had ik gewoon niet verwacht dat ik dat zou kunnen in de Pyreneeën. En er is ook een no nodige stijging ook. Ja, ja, ja, ja mij stijgen. En de kans op verdwalen. Uh, ja, ook dat nog. Ja, ik heb al, toen ik in het jaar dat ik liep, uh, zijn, er wel, is er wel, zijn er wel mensen dood, doodgevroren oh, tegen ja, ja, Ik liep toen oh. in april. Oh. Maar uh, ja, die zijn echt verdwaald en uh, doodgevonden. Ja, ja. ja, nou, ik ben. Dat uh, je dat niet ja. <laughs> ja. <laughs> nu pas zegt? Ja. Ik niet ze terug is. Ja. <laughs> nu ze terug ik ben er nog. Ja. En uh, ik ben ook niet verdwaald. Maar je had van alles bij je neem ik aan. Hè? Nou niet zo heel veel. 8,5 okay. kilo. Dus je hebt twee setjes van, uh, van alles mee. En uh, ja wat, wat, wat kleine dingetjes. Maar zo min mogelijk natuurlijk. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Dat je ontdekt dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt. Want jouw eerste vraag was. Hè, hoe was de tocht? Mm -hmm. En de tocht was mooi. En de tocht was zwaar. En de tocht was pijnlijk. En hij was gelukzalig. En hij was uh, bijzonder. En hij was liefdevol. En hij was verdrietig. En weet je. Zo'n tocht is als een versneld leven. Alles komt heel snel voorbij. Je ontmoet mensen. Daar loop je een dag mee of twee dagen mee. En daar voel je liefde voor. Of een band voor. En up, dan gaan zij weer verder. Of jij gaat verder. En dan is het weer loslaten. En dat is ook heel, heel lastig. En nou, dan komt er weer een volgende etappe. En een volgende uh, momenten. Het gaat heel snel allemaal. Je kunt, je kunt s'morgens beginnen met een heel verdrietig gevoel. En je kunt drie uur later met een gelukzalig gevoel lopen. En... Ja, het, het doet gewoon heel veel met je. En wat vond je een, een dieptepunt? Uh, nou, voor mij waren de dieptepunten meer in de ontdekking in mezelf, eigenlijk. Bijvoorbeeld ontdekken dat ik uh, verslaafd was aan piekervaringen. Dus dat ik wow-momenten nodig had om geluk te ervaren. O, oh, dat is lastig als je die wandeling gaat doen. Ja. ja, dus daar kwam ik mezelf enorm tegen. Ik weet, s'morgens vroeg was dat, toen zag ik een vallende ster. En dat was echt een... een, een hij brak uit een, of hij had een hele lange staart en toen brak hij uiteen. Toen ging er een deel verder. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En dat was echt... Wauw! Ja, toen was je weer verslaafd. Nee, want het grappige daarna was dat ik binnen, binnen no time eigenlijk me weer verdrietig voelde. Mm. En toen realiseerde ik mij dus van, hé, hey, dat is interessant. Als dingen wauw zijn, dan heb ik een goed gevoel. En zodra ze weg zijn, dan zit ik weer in een heel ander gevoel. Mm dat was bijvoorbeeld best een zwaar moment of toen ik blaren kreeg en dus zeven dagen in Burgos in de herberg moest blijven omdat ze gingen ontsteken en ik mocht niet verder totdat ze genezen waren en ik had bijvoorbeeld Jean-Louis ontmoet en dat was een ja als een engeltje op mijn pad, maar ik begon heel veel liefde voor hem te voelen, hij was een beetje een, een raadsman zeg maar, een goede type hè? en ik voelde heel veel liefde voor hem en hij ging verder. Ja, dat ja, wilde ik ja, helemaal dat, dat niet. Dat is de ijzeren wet van de camino, hè? Jeetje. je ja, gaat niet op elkaar wachten. Nee, en dat was heel pijnlijk. Ja. Weet je, dat soort momenten. En dan realiseer je daar, het was ook niet voor niks dat ik daar terecht kwam. Zeven dagen heb ik daar gezeten, voordat ik weer verder mocht. En dan realiseer je dat je nooit stil zit eigenlijk. Dat ik altijd een bezige bij ben en druk. En eigenlijk zelden momenten nam om gewoon niets te doen. Dus dan is toch gelijk jou duidelijk geweest waarom je van die blaar had. Ja, heel duidelijk. Duidelijk, heel duidelijk. Ja. Ja. En straks, uh, op het einde lees ik ook een stukje voor aan mijn boek. En dat is ook op het bankje uh, voor de herberg, okay. heb ik dat moment ervaren. Hoe is het boek? Ik ga op reis en laat achter... Mooi, mooie titel. Ja, dankjewel. Ja, wel heel toepasselijk. Ja. Want uh, dat ben ik echt gegaan. En ik heb heel veel achtergelaten. Heel veel van de intentie alles loslaten wat mm -hmm. niet meer bij me past. Nou, dat is gewoon gebeurd. En een uh, hoogtepunt? Want je had heel veel hoogtepunten, maar uh, wat is het hoogte hoogtepunt? Uh, het hoogte hoogtepunt. Uh... heel gek, maar dat dieptepunt was tegelijkertijd ook een hoogtepunt. Oh, okay. ja. Ja. Uh, en zo zijn er vele eigenlijk. Ik kan zo niet één hoogtepunt benoemen, want er zijn bijzondere momenten geweest uh, van delen met, met pelgrims. Hè. Dat, daar vinden heel veel hoogtepunten in, in hoor. In plaats in het, de ontmoetingen in de herberg of onderweg, het samenzingen. Mm -hmm. het, oh, nou ja, ik weet één heel mooi hoogtepunt. Uh, toen was ik dus in Burgos. En toen heb ik s'avonds de pelgrims in slaap gezongen. En toen zat er een, uh, een, een... Een Duitse knul. Die kwam al heel snel bij me aan bed zitten. Iedereen lag dus in bed. Het licht was uit. En ik begon te zingen. En hij kwam bij me aan, bed, aan het bed zitten. Op de grond. En hij pakte mijn hand vast. En een Poolse vrouw zag dat. En die kwam uit de stapelbed geklommen. En die ging bij me op bed zitten. Die legde haar hoofd op mijn schouder. En zo heb ik dus nog Summertime gezongen. En ja, andere nummers gezongen. En... Dat was zo'n bijzonder moment. Zo uh, intiem. Hè? Maar zo alsof ik kinderen in slaap zong. En, en zo'n ja, goddelijk gevoel gewoon. Ja, en, en uh, deed je dat, ging je zomaar zingen? Nee, ik was gevraagd of ik uh, wilde zingen door die Poolse dame. Hmm. Uh, dus toen heb ik dat gedaan. En toen werd ik s morgens wakker. En dat was heel bijzonder. Ik slaap heel licht. Ik had wel oordoppen in. Normaal gesproken word ik bij het minste geringste word ik wakker. En die ochtend... Ik werd wakker en echt iedereen was weg. Hmm. En ik had niks gehoord. En op mijn rugzak lag dus een briefje van de Duitse man. Bedankt voor de bijzondere avond. En van haar nog een krabbeltje ook ronde met een dankwoordje. Leuk. Ja, dat zijn uh, onvergetelijke momenten. Ja. En was die op je boekpresentatie? Nee, Inga was niet op de boekpresentatie. Okay. Dat was weer een, uh, een, hmm. een andere vrouw. En die Poolse dame heb ik geen adres van. Uh, gewoon, nooit meer gezien. Gewoon even meegewandeld op je levenspad en is weg weggegaan in ook. Alleen uh, in dat moment in Burgos. In die hotel. Ik heb niet eens met haar gewandeld. Maar alleen dat moment met haar gedeeld. Later zat ik in een andere herberg. En, en uh, kwam ook aan bod dat ik dus zing. En toen zei die ene een jongen tegenover mij aan de maaltijd. Hij zegt, ken jij die Poolse dame uit Burgos? Ik zeg, oh die ik in slaap gezongen heb. Hij ja die heeft zoveel over jou oh. verteld. En dus zo, weet je. Dat was wel heel bijzonder. Ja, dat zou je moeten weten nu. Hè, dat, je, dat je haar zo uh, belangrijk vindt. Ja. Eigenlijk hè, voor, ja. uh, voor deze rij dat het een hoogtepunt is. Dus ja. daar, daar is een mede onderdeel van. Absoluut. Oh ja. ja, ja. Een, is, ik zeg altijd, het is bijna niet, uh, niet te beschrijven, zo'n reis. Het, uh, je moet het bijna zelf gedaan hebben, om echt te begrijpen uh, wat dat is, hè, om, uh, om zo'n reis te lopen. Ja. Dat is, uh, het is net zoals een blinde uitleg wat blauw is, weet je. Dat, ja. dat, dat, dat lukt, uh, lukt, ook niet. Nee, ik klopt. Ja. Als je nou toch iemand uh, zegt van, nou, wat, wat zijn wat zijn nou, wat is nou het mooie om die reis te lopen? Zou je dat kunnen kunnen beschrijven, gewoon om toch de luisteraars thuis een beetje een idee te geven van. Dat het, ja, is, mm -hmm. noem ja, maar gewoon een poging. Ja, nou het fijne is dat je gewoon even bent uit je alledaagse leven. Dat je alleen je basisbehoeften of je basisspullen bij je hebt. Hè, niks extra's. Ik had ook bewust, uh, mijn telefoon heb ik gezegd tegen mijn ouders van ik, zet, ik hou hem de hele tijd uit. Mm -hmm. Jullie kunnen alleen sms'en als er wat echt noodzakelijk is. S Avonds kijk ik even en daarna niet meer. E-mails zal ik bijna niet versturen. Bellen ga ik niet doen. Uh, ik had geen boek meegenomen. Ik had geen iPod meegenomen. Dus je bent gewoon weg. Je bent even alleen maar bezig met eten, slapen, wandelen, jezelf en andere mensen. En ja. de tocht. En dat door dat bijvoorbeeld een maand lang te doen, kom je helemaal uit jouw vaste routine, je vaste patronen. En ze zeggen ook het. het uh... Vraagt 21 dagen om een oud patroon te kunnen veranderen. Nou, dat kan dus Ja. ja. op zo'n tocht. En hoe lang heb jij erover gedaan? In totaal 34 dagen. Wandeldagen of totaal? Nee, totale uh, dus inclusief die 7 4, dagen door. Ja, ja, ja. Nou, dan heb je het heel snel gedaan. Uh, ja, aardig. Ik heb er 6 weken over gedaan. Hè? Ja. Vanaf sinds Jan Pierrepoor. Ja. Oh. Nou, heerlijk. Dus, uh, je hebt ja. het heerlijk rustig aangedaan. Ja, zeker. Ja, ja fijn. Maar vier dagen in Burgels geweest, ja. vier dagen in Lyon geweest. Ja, dat heb ik dus dat, niet gedaan. Niet omdat ik blaar had, maar gewoon omdat ik het zo, een mooie stad vond. Ja. En nog een paar andere redenen. Weet je, dat ja. is ook een heerlijke manier om te reizen. Alleen, ik, had een, ik moest voor mijn vlucht weer terug naar uh, Amerika. Ah. Die stond al geboekt. Oh, je woonde toen nog in Amerika? Ik woonde toen ah, nog in Amerika. Okay. Dus uh, ik ja. was eigenlijk alleen maar in Nederland voor concerten en de zomertijd door te brengen. En toen kwam dit op mijn pad, dus... Nou, dat is een mooi moment volgens mij om uh, naar het volgende nummer uh, te gaan. Zou jij dat willen aankondigen, Simone? Dat is uh, Nature Boy. Oh nee, There is a Place. Ja, um, yeah, There is a Place is, is een prachtig nummer wat gaat over dat er uh, een plekje is waar je altijd naartoe kunt gaan. Een plekje waar je helemaal jezelf mag zijn met al je pijn, je verdriet, je verlangens, je hoop, je liefde, je geluk. En wat is dat voor jou? Hoe bedoel je maar wat voor plekje is dat voor jou dat, dat plekje zit in je hart ah. It's right here in your heart. Nou, dan gaan we naar het laatste. <laughs> Weer Simone. Het is, uh, het is niet anders. Nou. We gaan het uh, hebben nu over, uh, over jou. Dus beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Simone Avina. Zij is zanger en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over uh, wie is Simona is. maar eigenlijk, uh, ik sprak net in de pauze nog even, met je, en toen zei je van, uh, eigenlijk wil ik nog even vertellen wat het me gedaan heeft, deze, ja. deze wandeling. Ja, want dat, uh, dat is, vind ik zelf eigenlijk heel belangrijk. Um... Het heeft me thuisgebracht. In, uh, in de grootste zin van het woord. Uh, ik heb Amerika los kunnen laten. Nou, dat had ik op die tocht al no niet verwacht dat ik dat zou doen. In het eerste begin van de tocht en later werd steeds meer duidelijk: ja, het is tijd om Nederland of Amerika los te laten en terug te komen naar Nederland. In Nederland heb ik uh, de grote liefde van mijn leven ontmoet. waar ik jaren de hele wereld voor over gereisd ben om hem te vinden. Wie is dat nou? Uh... <laughs> Imme. zit zitten hier in de ook, studio. Ja. Nou, welkom, Imme. En hij ja. vertelde mij net dat dus uh, je de tocht gelopen moet hebben eigenlijk. Ja. Moet tussen aanhalingstekens. Omdat anders nooit de ruimte en de, de situatie gecreëerd was om samen een partnerschap nee. aan te gaan. Nee. Dat is wel heel erg mooi. Ja, Misschien kun je er even bij komen. En, uh, want je vertelde nog iets aan mij. Mm. Um, er was zelfs een man die had het boek gelezen van Simone. En die concludeerde uit het boek van Simone, terwijl dat er dus niet in staat, van uh, ja, om, om de partner te vinden heeft ze die toch moeten lopen. Kun je daar nog iets over zeggen wat je net zei? Het... Ja, Wat Simone net ook al zei, het is de hele wereld overgereisd om op zoek naar haar maatje, haar zielsmaatje, zoals ze dat zelf noemt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer zij die, die verandering waar ze net al begon over te vertellen niet had doorgemaakt, er geen ruimte was ontstaan om mij in haar leven toe te kunnen laten, mij überhaupt te kunnen zien. En eh, dankzij die tocht eh, en dankzij de overeenkomst eh, Pyreneeën en mijn eigen Pyreneeën ervaring, eh, was er dus dat moment wel heel duidelijk. En drie kwart jaar voordat zij mijn praktijk inliep, had ik al aan de kosmos gevraagd, als deze vrouw op mijn pad mag komen, dan zal ik jullie, jullie eh, zeer dankbaar voor zijn. Daarna is zij op het idee gekomen om die tocht te lopen. En dat zijn eigenlijk hele bijzondere. Uh, ken je haar, haar toen al? Nee, ik kende oh. haar absoluut niet. Okay, ja. Ja, maar het kwam als een. Ik uh, ja, wist Haar beeld. Ik zag haar rijden op een paard toen ik bij een patiënt van mij aan huisbehandeling deed. Uh -huh. Ik heb toen twintig minuten onder de pergola staan kijken. omdat dat beeld zo onvoorstelbaar diep bij mij binnenkwam. Uh -huh. dat de rest mij niks anders dan aan de kost te vragen mij daarbij uh, te helpen. Weet je nog wat je toen zo raakte? Of is dat heel persoonlijk? Nee, wij hebben het daar later over gehad. Ja. Simone die spiegelt dat dan weer terug. Ze zegt, wat jij zag in mij was een stuk herkenning in jouzelf. Ja. Van jou van jouzelf. En daar raakt je op dat moment heel duidelijk mee in contact. Ja. En uh, dat is ook een beetje hoe wij met elkaar omgaan nu binnen onze relatie. Ja. Want de dingen die we voelen, de dingen die we voor elkaar voelen, voelen we ook heel duidelijk voor onszelf. Mooi. Zelf, zelf, zelf een gevoel Eenheid dat jullie besloten hebben tegen trouwen. Ja, 5 juni gaan 5 juni. we trouwen. Ja. ja, kan je nog even kort vertellen van wat je nou van Simone vindt? <laughs> Simone <laughs> is een lastige is... vraag. Dit. Nee hoor, nee, nee. Ik denk dat we daar in het begin van het programma ook al over gehad hebben. Simone is voor mij een hele zuivere ziel. Mm. Waar ik ontzettend veel bewondering voor heb en heel veel liefde voor voel ook. En... En wat zo bijzonder aan haar is, is dat zij op haar volstrekt unieke wijze in staat is om het beste in mensen naar boven te halen, mm. maar ook in zichzelf. Ja. En uh, ze heeft haar uh, punten waar ze aan kan werken, maar op het moment dat ze um, helemaal in contact is met zichzelf, uh, zie ik eigenlijk niks anders dan alleen maar een hele zuivere zon. Mooi, een mooie omschrijving. Nou, iemand zet het bedankt dat je dit uh, wilde toevoegen. Goh, nou, als dat van jou gezegd? wordt, jij kan het niet aan jouzelf vragen, want dan komen we niet met zo'n mooi antwoord. Nee, echt niet. Dan moet ik echt van even iemand anders Ik zie vragen. al die puntjes waar ik nog aan mag werken. <laughs> ja, en dat ook. En het feit dat je dit dan weer zegt, dat maakt, weer, dat maakt je weer een hele mooie zuivere ziel natuurlijk. En dat, uh... Ben je een andere Simone uh, geworden? Ik bedoel, ben je anders dan dat je dacht dat je was? Laat ik het dan zo zeggen. Uh... Nou, en ik ben weer teruggekomen bij mezelf eigenlijk, want de Simone die ik nu ben, was eigenlijk de Simone zoals ik vroeger was thuis. Hè. Ik was gewoon een plattelandsmeisje, ik vond het heerlijk in de natuur, en bij mijn dieren samen te zijn. Ik had helemaal geen verlang om te emigreren naar Nieuw-Zeeland of een zangcarrière of uh, bekendheid of wat dan ook. Dat, zat helemaal, dat, was, dat kwam helemaal niet in mij op. Dus ik ben weer eigenlijk terug naar... ...naar wie ik werkelijk ben. Naar, naar, ja. Zo is dat eigenlijk het beste te omschrijven. Mooi. herken ken ik. Ja? Ja, ken ik ook mm. heel erg. ja. ja mooi. Ja. Ja, en dat is een heerlijk gevoel. Want het andere is helemaal niet belangrijk meer. Weet je... Um... Dat doet er niet toe. Als je gelukkig bent en tevreden in jezelf, en dat wil niet zeggen dat het ieder moment van de dag is, maar het, het, het grote gevoel, het overal, de overall feeling in het Engels gezegd, dat je daar tevredenheid in, in ervaart en, en een gelukzaligheid dan uh, is al het andere eigenlijk niet belangrijk. En liefde. Hè? Want nu, uh, ik weet niet hoe ik me nu gevoeld dat als ik nog alleen was geweest. hoor. Want dat is natuurlijk ja liefde. Dat, dat voedt en dat heelt. En dat, dat doet je groeien. En dat brengt je nog meer in contact met jezelf. Dus uh, ja, nou, gewoon lekker. Mooi, We gaan even verder nu naar jou. Naar, meer naar wat je doet. En uh, Kun je eens vertellen wat je zoal doet? Je bent zo'n reis met schrijster. Kun je eens dus wat over zeggen wat je kwijt van de luisteraars? Ja, um, ik geef... Uh, alleen geef ik concerten. Um, mm -hmm. En daarin neem ik de, uh, het publiek mee op reis eigenlijk. Mijn nieuwe concerttour, die heet The Home. Concerttour. Die ja, nou, Herman en ik allebei gezien. Ja, Echt zeer indrukwekkend. Ook mijn nieuwe cd heet Home. Ja. Nu dat thuisgevoel. Het boek heet Ik op reis en laat achter En ze de deden dan home. Um, dus ik neem mensen mee op, op reis over naar de pelgrimstocht. Uh, ik vertel over die tocht... Ik deel wat mij. Zoals ik nu deel, gewoon heel open. En daar zing ik nummers bij die echt aansluiten op het verhaal. Dus ik neem mensen echt mee op reis. Ik heb de DVD. Uh... Oh ja, ja, ja. Ja, dus één, jullie hebben het gezien, ja, inderdaad. Dank je. Ja, en verder met Ime. En Ime, we helpen daar ook bij. Want Ime is de geluidstechnicus tijdens de concerten. Mm -hmm. En Ime die bedient nu de knoppen van de PowerPoint. Hele mooie PowerPoint gecreëerd die echt aansluiten okay. bij de tekst, die, um, de foto's van de, van de top ...maar ook tekst erbij en uh, helemaal precies aansluitend, dus die uh, is druk bezig met de knopjes bedienen. En dat doe ik samen met de gitarist geweldige fijne gitarist en iemand en ik geven samen workshops stemexpressie. expressie mm. uh, helpen mensen om in contact te komen met de stem van hun ziel heel veel mensen hebben natuurlijk een blokkade op het stemgebied, hè, omdat ze verteld zijn dat ze vals zingen, of dat ze hun mond moeten houden of omdat we onze gewaarde gevoelens niet echt mogen uiten en in zo'n workshop gaan wij heerlijk aan het spelen uh, om te kijken van nou kun je weer contact maken met jouw unieke klank mm. ja en verder uh, privé zangcoaching of, of uh, stem Expressie, dat geef ik ook nog. En natuurlijk mijn boek. En dat is het ja. allereerste boek. Dat vind ik natuurlijk ook wel eens leuk. Hoe is die, uh, loopt dit tot nu toe? Ja, geweldig. Ja, e, uh, nou, het is echt ongelooflijk. Ik hoor van, van uh, tot nu toe de reacties van mensen die hem me gelezen hebben. Die zeggen van hij leest zo makkelijk. Hmm. Uh, ik heb één vrouw die had hem binnen 24 uur uit. Mijn schoonzus die alleen maar van Harry Potter houdt en voor de rest niks. Die heeft hem binnen een week uitgelezen en zelfs de hele schoolprojecten uh, laten vallen. Dus het is, de reacties zijn echt uh, super. Ja, dus ik ben er natuurlijk heel blij mee. Ja, je had ook een beroemde gast hè? die het eerste exemplaar uit... Ja, uh... dat, nou, geweldig. Ja, echt Geert een man. Kind, ja. kan zo heerlijk vertellen. Het ja. is echt ja heerlijke man. Ja, zeker. Hey, hoe kunnen mensen jou bereiken? Hoe kunnen ze je boeken? Um... Uh, Makkelijkste via mijn website: www.simoneavina.com. Ik moet er wel even bijzetten dat de, de website was gehackt. Uh, vorige week, dus we kregen mensen alert is hij, uh, is, hij is hij nog steeds? ja, ik heb hem vanmiddag geprobeerd oh, nou, daar is, de hek is eruit, alleen Google heeft het dan nog niet geregistreerd oh, okay. dat, het, dat hij nu weer goed is dus uh, stuur me een mailtje info at justsimone.com dat lijkt me het makkelijkste okay, luisteraars uh, dit, uh, deze website komt natuurlijk gewoon bij uitzending gemist dus uh, mocht u uh, geen pennen hebben, dan uh, kunt u morgen naar de uitzending gemist gaan, onze website www.inspiratieradio.nl en uh, dan kunt u bij deze uitzending de website uh, vinden. Nou Simone, het is uh, triest om te moeten meedelen dat uh, we er doorheen zitten. Nou, tijd, nu al. Ja, het is, tijd gaat uh, snel. Het is erg leuk. Ik vond het een ontzettend leuke, uh, leuke uitzending. Heel Hello. leuk om je ook op deze manier te leren kennen. Ik vond het fijn dat je er was. Ja, ik ja, vond dat heel Mooi. dan mag je het uh, laatste nummer aan, uh, aankondigen. Ja, dat is uh, mijn favoriet, Nature Boy. En ik heb de tocht uh, een een aantal dagen met Jacob gelopen. En dat is heel bijzonder, want het heet de Jacobsweg. En om yeah. met Jacob te lopen, een jonge Jacobus, Duitse knul. Yeah. Ja, inderdaad. En het regende die dag en Jacob had een iPod mee. En we hebben dus anderhalf uur lang naar Celine Dion geluisterd. En toen heb ik dit nummer voor het eerst gehoord. En de tekst is zo so mooi: The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Cool. Hoe bevalt ja. het? Het bevalt steeds beter. En vooral nu de zon gaat schijnen, zoals gisteren. Fantastisch. Ja, ja. Nou, welkom in Zandvoort. Ik hoop dat je hier nog lang uh, heel gelukkig blijft wonen. Wil jij de agenda voorlezen? Ga ik doen, Richard. Dankjewel. Dag luisteraars, goedenavond. Er is weer een hoop te doen in en om Zandvoort op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. De agenda voor de komende twee weken is als volgt... Op 7 april aanstaande start de workshop Pijnbestrijding door Zelfbehandeling door Nicole van Olderen in Haarlem. Ik zeg alvast kijk voor data en informatie op onze website www.inspiratieradio.nl. Dit geldt ook voor de volgende activiteiten. Eveneens is er op donderdag 7 april het Heksencafé Mandragora bij de Groene Godin in Haarlem. Dit is elke eerste donderdag van de maand. Op vrijdag 8 april is er een lezing over het fluisterkind in Bergen. Op zaterdag 9 april is er ook weer een aantal activiteiten te doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Zoals in Rotterdam over waar huist geluk, vrede en stilte. Op 9 april is er een workshop ontwikkel je eigen kracht in Haarlem door Nicole van Olderen. Ingrediënten van de workshop zijn verspreid over vier avonden en betreffen onder andere diepgang, filosofie en meditatie en tal van andere onderwerpen. Op 14 april volgt de avondcyclus opstellingen in Haarlem. En dan zijn we alweer bij 15 april. Er is dan een workshop kennismaking met soundhealing. Klankfrequenties voor de nieuwe tijd. Ook in Haarlem. En dan de laatste activiteit die ik nu vermeld tot aan onze uitzending die we op zondag 17 april weer hebben, is het concert op 16 april van onze gasten van vanavond, Simone Avina. Zij heeft haar pelgrimstocht in Santiago dan wel afgerond, maar haar muzikale pelgrimstocht blijft uiteraard doorgaan. En op 16 april is zij home in Haarlem. En heeft u genoten van de uitzending van vanavond en haar mooie nummers, net zoals wij, komt dan op 16 april naar haar concert. Kijk nogmaals voor alle informatie. Informatie omtrent haar concert en de activiteiten op www.inspiratieradio.nl Alvast bedankt voor het luisteren ook van mij en tot de volgende keer. Ik geef het woord weer terug. Ik zo bij de uitzending van Inspiratie Radio, ik wil graag bedanken uh, Diana Scheurs voor de techniek en het bijhouden en presenteren van de agenda. De volgende uitzending is op zondag 17 april van 8 tot 9 s'avonds. We hebben dan Koen Long in onze uitzending, Koen is psychiater en hij gaat het hebben over psychiatrie. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Duijden. En Misschien leuk om even te zeggen nog dat Koen al eerder in deze uitzending is geweest. En toen had het hier over familieopstellingen. Maar nu gaat hij echt over zijn eigen, eigen vak uh, praten. Tot dan wordt deze uitzending van vandaag herhaald op zondagavond en op woensdagavond om 8 uur het avonds. Ook vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site www.inspiratieradio.nl en daar kunt u ook de agenda bekijken van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van rust, zijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Hebt u zelf een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? Mail deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl. En wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we als gast de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar de website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. En wanneer u is kwijt wel aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld... Deze door Benno Veugen. Wij zijn ja, en Richard Buiteneck en we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. En tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren nog even naar uh, Simone, die een stukje uit haar boek uh, voorleest. Het uh, stukje heet Verbinden met jezelf. En we hadden het erover, Simone. Dat is dat, uh, je zat met blaren op het bankje in Burgos met het hoogte- en het dieptepunt. Ja, uh, en je ging, uh, nou ja, toen heb je dit stukje geschreven, ja. Ik zit op een bankje en kijk naar alle mensen die voorbij lopen. Ze zijn groot, klein, dik, dun, mooi, minder mooi, jong en oud. De een loopt snel, de ander langzaam. En ze gaan kriskras door elkaar. Net als mijn gedachten. Ik moet denken aan de inktvis die ik gisteravond naar binnen geworsteld heb. Eigenlijk lijk ik wel op een inktvis, die overal zijn tentakels aan vastzuigt. Aan mensen, dingen, ideeën, overtuigingen, verlangens... Kan het zijn dat hij hierdoor beïnvloed wordt, verward raak en niet meer weet wie ik werkelijk ben? Als ik nu eens kon leren om al die dingen er gewoon te laten zijn, zonder dat ik mij daar meteen mee verbind. Ik visualiseer dat ik al mijn tentakels lostrek en terugbreng naar mezelf, naar mijn kern. Meteen voel ik innerlijke rust. Ik ben niet meer verbonden met iets buiten mezelf, maar alleen met mezelf.